3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het dodental van de brand in een Japanse tekenfilmstudio blijft maar oplopen. Er zijn nu 33 doden geteld en er worden nog steeds mensen vermist. Halverwege de ochtend drong een man de studio in Kyoto binnen en verspreidde daar een brandbare vloeistof, waarschijnlijk benzine. Er zouden ook messen in het pand zijn gevonden. De man zou hebben gezegd dat de tekenfilmstudio plagiaat had gepleegd. De dader raakte zelf licht gewond en werd opgepakt. Hij heeft nooit bij het bedrijf gewerkt. De Iraanse revolutionaire garde heeft zondag in de straat van Hormuz... een buitenlandse olietanker tot stoppen gedwongen. Het schip zou gesmokkelde olie vervoeren. Onder welke vlag de tanker vaart en welke nationaliteit... de twaalfkoppige bemanning heeft, is niet bekendgemaakt... Volgens Iran zond het schip zondag een noodsignaal uit en werd het toen naar Iraanse wateren gesleept. Daar zou zijn gebleken dat het 1 miljoen liter gesmokkelde olie aan boord had. Vervolgens werd het schip aan de ketting gelegd en is de bemanning gearresteerd. Vier kleine kinderen uit Den Haag zijn door hun vader meegenomen naar Syrië. Hun moeder heeft hen vorige maand als vermist opgegeven. Het gaat om kinderen van 2, 3, 5 en 7 jaar. De vader haalde de kinderen onder valse voorwenselen op. Sindsdien zijn ze niet meer gezien. Volgens de politie is er wel contact met de vader. Chinese onderzoekers hebben een methode gevonden om de ziekmakende tijgermug gericht te bestrijden en misschien wel helemaal uit te roeien. De tijgermug, die ook in Nederland steeds vaker voorkomt, verspreidt onder meer knokkelkoorts. De onderzoekers slaagden erin mannetjes, die niet steken, te besmetten met een bacterie, waardoor ze zich niet meer kunnen voortplanten. Daardoor stierf de tijgermug nagenoeg uit op twee Chinese eilanden. Het weer. De bewolking neemt toe en in de loop van de middag en avond volgen er wat buien. In het Noordoosten, daarbij kans op onweer. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen iets warmer en op de meeste plaatsen droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 of the sun with sweet identity blink, I let it in my eyes like an exotic drink the radio play De vloer branden, de plek van mijn voeten. Ik rijd s'nachts, de stad ligt te sturken. Blikken voor ijzer in de stad vol met schurken. Zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Sweet in mijn bed, ik wil liever de buiten. Mijn gedachten op een masterplan. En ik dans met de duivel, nog geeft aan hoe ver ik ben. Ogen volgen mij net alsof ik in een film zit. Vingers die kievelen, ze duiken, we stil zit. Klaar voor de arts. zie je delen, kiks. Verslaven net alsof je aan de heroïne zit. De klok tikt door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gapen. De zon breekt door. Achtervolgt op mijn toekomst. Zo Morgen, Daarom ik lig wakker in mijn bed Mijn vol met gedachten De tijd ik langs door Slapeloze nachten De zon bij kan en door M'n ogen reeds gesloten Ik denk al als ik slaap Ben ik even weg van al mijn dromen maar ik heb slapeloze nachten Slapeloze nachten Lig alleen in bed Denk alleen om morgen Mijn gedachten maken me gek Door. De zon door, sterren aan de lucht, dat is ons decor. Planning van morgen me nog steeds voort, over ik een borden ik kan worden. De zon bleek door, de sterren aan de lucht, dat is ons decor. Planning van morgen doe me nog steeds voort, over wat ik kan worden. Lichtbakken in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. De tijd die langzaam door, slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. Als ik slaap, ben ik leven weg van al mijn dromen. Ik versta de nachten.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 You imagine the perfect skin But well, how have you been, baby, living and singing? Hey, I gotta know Did you say hello?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 Someday